Middernacht, woensdag 15 april, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Staatssecretaris Wekers van Financiën zegt dat het vertrouwen van de burgers in het belastingssysteem en de overheid op het spel staat. In het debat over de toeslagenfraude zei hij dat hij er alles aan doet om fraudeurs en oneigenlijk gebruik van toeslagen aan te pakken. Wekers wil niet de discussie voeren over wat hij nou precies wel wist en wat niet. Ik ben politiek verantwoordelijk, zei hij. Nederland moet zeker 350 miljoen euro extra betalen aan Brussel... om het gat in de Europese begroting te dichten. Dat heeft minister Dijsselbloem van Financiën gezegd. Hij spreekt van een flinke tegenvaller voor de Nederlandse begroting. Het bedrag kan oplopen tot een half miljard. Dijsselbloem weet nog niet waar hij de extra miljoenen vandaan gaat halen. Anouk heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Met het liedje Birds eindigde Anouk in de eerste halve finale... bij de bovenste tien... Het is voor het eerst in negen jaar dat de Nederlandse inzending de finale haalt. Het Eurovisie Songfestival is dit jaar in Malmö in Zweden. Donderdag is de tweede halve finale en de finale is zaterdag. De politie heeft meer dan honderd tips binnengekregen over de vermiste broertjes uit Zeist. Na de uitzending van Opsporing verzocht vanavond. Daarin vroeg de politie opnieuw om informatie van het publiek. Vanmiddag maakte de politie bekend dat de vader van de jongens maandag een afscheidsbrief heeft geschreven. Maar daarin staat niets over de kinderen. De vader pleegde vorige week dinsdag zelfmoord. Een hongerstakende asielzoeker uit Rotterdam moet op vrije voeten worden gesteld. Dat heeft de rechtbank bepaald. De man wil dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst het besluit om hem uit te zetten herziet. Volgens de rechter is het aannemelijk dat dat gaat gebeuren. De rechtbank benadrukt dat er geen verband is tussen de hongerstaking en het besluit. Dan nog het weer. In het westen kan wat regen vallen. De temperatuur daalt van 8 tot een graad of 8. Morgen overdag weinig zon en soms wat regen. In de middag wordt het in het westen weer droog. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. CRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goeienacht. Een buitengewoon album. Mooie kleine liedjes en stevige elektronica gaan hand in hand. Een volstrekt eigen sound. Even sfeervol als verleidelijk. Internationale allure. Hulde. Afgelopen vrijdag verscheen het nieuwe album van Wende. Wende Snijders. En de recensenten zijn positief. Ik gaf net al een paar voorbeelden daarvan. Last Resistance heet dat album waarop popmuziek, elektronische muziek en theater samengaan. Nog even wat citaten uit recensies. Uh, Wende zingt met haar stemverhalen en de muziek sleep je er onverbiddelijk in. Haar songs met dagboekaantekeningen zijn zo persoonlijk en naakt... dat ze zich in je ziel kerven. Ze trekt zich niets aan van wat een ander van haar verwacht... en exper experimenteert er lekker op los met allerhande muzikale stijlen. Op dit album vindt Wende zichzelf opnieuw uit. Wende Snijders, welkom in Casa Luna. Dank je wel. Uh, ik zeg nog even tegen onze luisteraars... dat als er uh, belangrijke ontwikkelingen zijn in het debat met staatssecretaris Wekers... dan hoort u dat natuurlijk ook in Casa Luna. Dus blijf luisteren, ook als u daarin geïnteresseerd bent. Maar vooral als u geïnteresseerd bent in het, de verhalen en in de muziek van Wende. De Wende, die recensenten, zijn heel positief. Eigenlijk. Uh, al vanaf het begin van jouw carrière is iedereen altijd heel enthousiast geweest. Ik moet even de computer uitzetten, want er speelt een filmpje en dat lijkt me enorm af. Oh, okay. um, maar uh, die zijn altijd heel erg uh, positief geweest. Uh, je hebt heel veel prijzen gewonnen. Um, ik kan je eigenlijk al verklappen dat je ook vannacht in Kaasloenen niet heel veel uh, gemopper en kritiek zult horen, Want ik zit eigenlijk in dat grote kamp van bewonderaars. Uh. Ja. Beetje, ja, nou ja, dat is een beetje flauw om te zeggen. Misschien aan het begin. Maar het is echt zo. En, en uh, ik vraag me dus ook af, als je met zo'n album bezig bent, ga je er dan al bij voorbaat van uit dat het met gejuich ontvangen wordt? Nee, helemaal niet zelfs. Ik ben altijd heel uh, eigenlijk vrij negatief zelf in het hele maakproces. En uh, pas gedurende nou, een beetje aan het einde begin ik er plezier in te krijgen, maar vrees ik altijd nog wel. Uh, wat de buitenwereld vindt. En of in de zin van. Niet, dat is niet een soort valse bescheidenheid. Maar ik. Nou, ik ga er in ieder geval zeker niet van uit dat ze juichend aan de deur staan. En wanneer begon je zelf Last Resistance mooi te vinden? Nou, eigenlijk toen de producers erbij kwamen. Uh, nou ja, toen, die, toen het kwartje van onze samenwerking ging. Vallen. Ja, dat waren twee uh, mannen uit Berlijn naakt en nakt, nakt. en Tilman Hof. Ja, die uh, uit Berlijn Neukölln, um, en die hebben een studio, Cheshire Studio. En daar ben ik terechtgekomen. En dat is een soort, ja, ik noem het eigenlijk denigrerend een rukbunker, maar het is wel de allermooiste rukbunker waar ik ooit heb gezeten. Wa wa wa wanneer lijkt iets op een rukbunker? Nou, zijn, het is nergens luxe. Het is geen... Uh, de kroonluchters komen je niet om de oren slaan. Het is, het is echt wel... Het ziet er heel agenebbers uit. En dat vind ik ook de grote krachten van. Want iedereen die op het uiterlijke uh, afgaat... die is meteen vertrokken. En dat is ook geloof ik precies wat, hun, wat, zij, willen. wat zij willen. Want zij hebben daar helemaal geen zin in. Ja. En toen zij erbij betrokken raakten... toen begon jij het mooi te vinden. Ja, want toen begon het ook spannend te worden... Uh, hoe datgene wat ik maakte en wat zij ermee deden... begon te, ja, te broeien en te koken en samen te komen. En ergens vind ik dat veel spannender dan, al, dan wat ik alleen maak. Ja. Hoewel ik het wel heel belangrijk vind uh, om alleen te beginnen. Ja. Het fundament want, alleen te leggen. Want dat is nu ook gebeurd? Uh, je bent gaan schrijven. Je hebt de, hoe lang heb je daarover gedaan? Over dat proces van liedjes maken? Uh, nou, Eigenlijk wel twaalf maanden. En hoeveel liedjes had je toen? Want er staan er elf op dit album. Had je er meer? Ja, ik had er veel meer. Ik, in eerste instantie begon het dat ik in september 2011 wilde ik... drie dingen. Was een soort simpele... Voornemen zoals ik wilde alleen schrijven, helemaal alleen schrijven. En ik wilde met de computer leren werken, dus beats en sampling en leren produceren met de computer, want ik schreef voorheen de liedjes op de piano en de gitaar. En het derde ding was ik wil een popalbum maken. En waarom die computer? Waarom wilde je dat? Nou, omdat dat ook je manier van schrijven verandert. Als je ergens een beat onderzet dan heeft dat meteen zijn effect op hoe welke woorden je gebruikt, tenminste voor mij. En ook, uh, je krijgt een groter idee over ja, hoe je sound maakt. Ik doe een piano en een gitaar, daar kan je heel veel mee. Maar ik ben ook niet zo virtuoos uh, dat ik daar alles uit kan halen wat erin zit. Dus, dus ik ben daarin beperkt. En met de computer ben je een stuk minder beperkt dan ben je beperkt omdat de keuze veel te groot is. Dus je wordt in de eerste instantie helemaal knettergek... omdat je alles in één liedje probeert te duwen. Uh, <laughs> Dat was ook interessant. En, um, ja. Maar ik wilde daarmee leren werken. Ik wilde... Ik wilde daarmee leren communiceren. En deed je dat ook al in je eentje? Of heb je, ben je dat pas gaan doen uh, toen die producers erbij waren? Nee, ik ben daar echt in mijn eentje mee begonnen. Ja, ik, met dat gepiel met die computer? Ja, geklooien echt. <laughs> en, en, dus dat eigenlijk De eerste vier maanden heb ik in een ruimte alleen gezeten. En, en toen had ik als voornemen... Oké, okay, van september tot december dan wil ik in ieder geval 30 nummers afschrijven. En of het nou lelijk is of mooi, ik ga die 30 nummers schrijven. Wat op de kwantiteit? Ja, en dat je zaait, zaait, weet je. Want er is, ik, had, ik had number nine. Ingemaakt en ik had in dat jaar dat Nummer 9 uitkwam vijf verschillende voorstellingen meegemaakt. Nou, toen was ik helemaal kapot. Ja. Want eh, het laatste was ook Carré. Het was gewoon één grote nou, kersen op taarten. En, en toen was ik helemaal moe. En iedereen om me heen was moe. Ja, iedereen no, no, had meegewerkt. Nummer 9 is je voorlaatste album. Dus Sorry, ja. ja. Number nine, en, en toen... En toen, was, en toen dacht ik, ik moet daar helemaal mee stoppen. Met alles. Nu, ik moet stoppen met optreden. Ik moet stoppen met maken. Omdat, uh, omdat het tijd is om, weer, om de vlakte weer leeg te laten maar worden. Maar kersen op taarten zijn toch lekker? Optreden in met, met. Fantastisch. Maar ja, je moet weten wanneer, wanneer, wanneer de allerhoogste kers is geweest. Tenminste voor mij En word je van te veel kers ook misselijk? Ik denk het wel, ja. Ik wel in ieder geval. Tenminste, ja... Ik ik wel. Ja. En, uh, en, uh, en nou ja, dus, dus het enige wat ik kon doen toen ik er weer mee begon in september 2011 was... zaaien, wat ik zeg. Dus schetsen maken, ja. fundamenten leggen. En uh, er zijn zoveel ongelooflijke lelijke, lelijke nummers zijn eruit gekomen. Ja. ja. Maar je hebt dus een jaar niks Eerst heb je even niks gedaan nadat ja. het allemaal fantastisch was geweest. En daarna begon je te zaaien. Begon je dus eigenlijk weer opnieuw. Ja. je En iemand zei schreef, en dat las ik net voor, Wende vindt zichzelf opnieuw uit met dit album. Is dat dus ook wat je wilde doen? Nou ja, ik wilde in ieder geval niet herhalen wat ik al gedaan had... en aan de andere kant doorbouwen op wat ik geleerd heb. Dat klinkt paradoxaal, maar dat is het niet. En hm. uh, voor mij niet in nee, ieder geval. Nee, dat, ja, Want in feite is, is de ervaring abstract en wat je ermee doet... Dat kan vernieuwing teweeg brengen. Of in ieder geval vernieuwing. Uh, je kan iets ontdekken wat je nog niet weet. Dat is de bedoeling. Dus of, ik sorry, het ja, ik wil mezelf niet opnieuw uitvinden. Ik wil iets te weten komen wat ik nog niet weet. En dat je jezelf opnieuw uitvinden is dus ook niet gebeurd? Nee, omdat ik dat een beetje... Dat snap ik zelf niet zo goed. Ja, ja. Dus want ik vind mezelf <laughs> helemaal niet anders. Snap je, ik vind mezelf helemaal niet een... En, en uh, alsof ik een nieuw iemand ben. Ik, be, ja, ik ben. ik heb juist meer ontdekt en ik heb ook uh, meer ontwikkeld en afgewikkeld. Ja, zeg maar. Dus ik ben ook juist dichter bij mezelf gekomen. Dus er is eigenlijk heel veel afgegaan. En uh, nou ja, dat begon dus met dat saaien weer. Je wilde in ieder geval 30 liedjes maken. Ja, Daar zat veel Wanneer is een le liedje lelijk dan? Ja, dat is, dat is natuurlijk heel subjectief. Nou, ik ik, als het me niet zoveel doet. Als ik er niet zoveel mee kan. Um, als het me gaat vervelen. Als ik het niet noodzakelijk genoeg vind. Uh, als het, ja, ja, kan wel honderd redenen verzinnen. En waren er elf goed genoeg of waren er meer goed? Nee, nee, nee. Want eigenlijk zijn van die dertig nummers... is er geloof ik maar een halve opgekomen op de plaat. Oh, daarna ben je opnieuw gaan... Uh... Nou, ik ben gewoon door gaan schrijven. Ik heb ook, ben uh, toen wel heb ik uh, wat klankborden om me heen gezocht, waarvan de grootste was Thijs Lodewijk. En die, uh, yes, uh, dat is uh, een bassist en hij is ook de directeur van de Herman Brood Academie. En die, daar heb ik het een en ander tegenaan gehouden. en die kon op een hele hele integere en mooie manier mij vertellen... oh, dit werkt zo en dit werkt niet. En, en um, ik ben door gaan schrijven. Hoe doe je dat op een mooie en integere manier? Nou ja, sommige mensen kunnen zeggen, ah, ze is helemaal kut... en ik heb er niks mee, om even maar heel grof ja. te zeggen. En, en denken dan pedagogisch goed bezig te zijn. En daar kan ik helemaal niks mee, zeg. Maar ik heb iemand nodig die op, bijna op een soort ingenieursachtige manier... kan onderbouwen wat er niet goed is en wel goed. Ik kan ook niet met iemand die zegt, ja, het is helemaal fantastisch. Ja, nee, nee. Het is echt geweldig dat je denkt, ja, maar wat dan? Hij was eerlijk. Ja, nou, hij kon heel goed onderbouwen... Hij, kon heel goed onderbouwen wat er wel en niet goed aan was. En, en trok het niet naar zichzelf toe, maar gaf mij een soort van handvaten... hoe ik zelf weer verder kon. Welk halve liedje is er opgekomen? Devil's Pact. Devil's Pact. Ik zou zeggen, zullen we daar gelijk naar luisteren dan? Ja. Dat is het eerste van, de, van die dertig. Of eigenlijk de enige van die dertig die het gehaald heeft... gaan we straks naar die andere nummers luisteren. Nou, niet allemaal trouwens. Maar nu Devil's Pact. Trust me, I'll be coming back for more. Come, lady, sway with me. It's all over with the reverie. The silent watching sunsets over. See, you're out of luck. I know you better than before. I came back as you keep begging me. En was dit Devil's Pact van de CD Last Resistance. Uh, Wende Snijders is vannacht de gast in Casaluna. In ieder geval het kort voor één, maar ik ben ontzettend aan het lobbyen... om haar langer in te houden, mm -hmm. dus uh, nou, gaat vast, ik maar weet ik niet. Maar in ieder geval, <laughs> ik heb al gezegd, hoe langer je blijft... hoe meer plaatjes we kunnen draaien, dat is een, hoop ik een trigger. Uh, maar dit was dus uh, ja, uh, Devil's Pact. En je hoorde de computer al, het is een combinatie van popmuziek... elektronische muziek en theater, dat is ja. het geworden... Um, die, de, de, de, de elektronica die erin zit ja. is dat ook de elektronica die jij, die jij toen je zelf bezig was al een beetje verzonnen had of is dit echt door de Duitse producers nou ik had in het begin had ik dit, dit was ook een van de eerste nummers die ik had uh, in de computer gemaakt had en daar zat een hele berg gruizige uh, ja, samples en, en toestanden had ik ingezet dus het was al wel vrij donker en elektronisch eigenlijk Um, maar ik heb daar helemaal geen ervaring mee. Dus het klonk echt heel brak. Vond je dat zelf ook? Nou, ik vond de sfeer heel goed. Omdat het gaat over de duivel die je komt halen en komt verleiden. om, om je aan hem over te geven en om, om je ziel aan hem te verkopen. Dus ik wilde die, dat donkere gevoel wilde ik er wel in hebben. En dat is eigenlijk op een gegeven moment een soort van geëvolueerd tot toch een soort bubbelgum-achtig popliedje. En toen en eerst was het dus een soort van mijn lievelingsliedje en toen kon ik er helemaal niks meer mee. En in oktober ben ik naar die mannen in Berlijn gegaan. Ik zocht een producer om de plaat mee te maken en nou ja, die vond ik dus in Berlijn. En ze vonden al die demos die ik gemaakt, dat eigenlijk niet zo heel goed. Aan ik een jaar aan zitten werken. En dan kiezen ze ja, hun uit. Ja, nou ja, het werd, maar het werd echt een beetje ongemakkelijk. En toen ze dit hoorden, en oh, maar ook Doe Berlin, dat is ook een nummer wat erop staat. Maar dit de Devil's Pack, toen ze dat gruizige... Uh, nee, ik had eerst dat bubbelgum-achtige yeah. versie van Devil's Pack. Nou, dat vonden ze echt afschuwelijk. En toen... En toen zei ik, ja, maar ik heb, er, ik heb, ik heb, ik heb er, in het begin had ik er wat anders mee gedaan. Misschien, ik, ja, zal ik dat laten horen? En toen, daar werden ze heel enthousiast van. Dus, dus hun uitgangspunt is wel dat begin geweest. En dat hebben zij verder met hun skills, hebben ze dat veel beter allemaal uitgewerkt. Ja. Moest je ze overtuigen? Nee, want daar had ik eigenlijk niet zo'n zin in. Omdat voor mij is het ook zo van, ja, dit is wat het is... En, en als je dat, ja, ik ga niet lopen trekken en duwen. Snap je, iemand moet het wel, wel tof vinden om te doen. Maar dat wil helemaal niet zeggen. Ze waren helemaal niet zo enthousiast. En ze waren, de eerste twee weken was het best moeilijk, omdat we elkaar zo moesten vinden. Um, en ja, het verhaal is dus zo gaan. Ik ging in oktober daar naartoe. Ik had die demos waar. Toen hebben ze me eigenlijk terug naar huis gestuurd. Want ze zeiden ja, strip het allemaal weer. Strip al je demo's omdat het in het fundament nog niet klopt. Je, moet, je hebt de kerstboom veel te snel opgetuigd. Je moet het helemaal weer terugbrengen tot één instrument, één melodie. En, en de tekst. En, en vanaf daar gaan we bouwen. Ik, ga dat maar doen, kom dan maar weer terug en dan gaan we bouwen. Dus had ik met de computer leren werken, dat soort dingen. Snap dus nou, je? En toen kwam ik moest ik terug naar datgene wat ik altijd al deed. Is namelijk op een gitaar ja. of op een piano die nummers maken. En wat dan nog overheen bleef. Dat, dat heb je gehouden? Dat heb ik gehouden. En Dus ik ben terug naar Amsterdam gegaan. Toen heb ik een tijdje wat wel een mooie, poëtische... Uh, uh, uh, parallel is, heb ik met Robin Berlijn, een gitarist... heb ik, uh, uh, heb ik gewerkt in de ruimte. En, en toen ben ik naar, uh, naar Berlijn gegaan. En vanaf daar hebben we opgebouwd. Maar dat ging helemaal niet makkelijk, want... We moesten echt zoeken, zoeken hoe we elkaar konden vinden. Zij kwamen uit de elektronische alternatieve dancehoek. Ik kwam met mijn theatrale achtergrond. Zij wisten helemaal niet wie ik was. Ze hebben geen enkele research gedaan. dus Ze wisten echt niet... <lacht> ze hebben geen filmpjes gekeken. Niks. Ze hebben echt niets onderzocht. Dus na twee weken begrepen ze eigenlijk niet helemaal met wie ze nou, ja, nou eigenlijk voor zich hadden omdat ze dachten dat ik een soort popmeisje was... die, die, die dan maar de, de credible uh, uh, elektronische jongens uit Berlijn kwam halen... om daar eens even lekker wat elektronica op... en ergens wrikte dat een beetje. Het, ze vonden het allemaal wel leuk, maar ze vonden het ook een beetje gek. Maar wat en... zijn dat voor mannen? Zijn het oude mannen of jonge mannen? Nee, jonge is? mannen zijn zo 35, 36. En... Had jij hun, hun wel gegoogeld? Nee, ook niet <laughs> Nee, het was echt meer gewoon een ontmoeting. En toen later heb ik ze wel gegoogeld natuurlijk. Maar het was meer de ontmoeting en de vragen die ze stelde... en de manier hoe ze zich opstelde. Ja, je zou eigenlijk zeggen zoals ik het nu zeg... zou je denken, nou, ik had het nooit gedaan. Maar op de een of andere manier gaat het er mij niet om... omdat het soepel verloopt. Als, maar in als het maar, als je maar het gevoel hebt dat je toch op de ene of andere manier met elkaar constructief bezig bent en aan het kijken, oké, okay, hoe gaan we dit voor elkaar krijgen? En wat is het verschil tussen die twee mannen? Of is het echt een symbiotische twee? Nee, nee. Nee. Tilman Hopf is echt meer de technische man. Die kan, ja, die is ook wel engineer en producer. Dus die kan op de goede plekken de microfoon zetten. En die weet helemaal hoe die hele technische uh, nou ja, hoe dat hele technische apparaat allemaal werkt. Zeg maar. En. Uh, en, en Nakt is echt de, de muzikale Wiz-kid. Die heeft ook bijna elk instrument bespeeld op die plaat. En die, waar ik dus achter kwam, dus na twee weken een beetje moeilijk doen, toen zijn zij wel filmpjes van mij gaan bekijken. En toen dachten ze, denk ik, wat is dit vreemd, jongen? Want het zit met allemaal orkesten en zo. Wie is dit? En toen, en toen, en, en toen zijn we eigenlijk, daarna hebben we gedacht, oh ja, we hebben dat hele orkestrale hebben we. Buiten beschouwing gelaten, het hele klassieke deel, eigenlijk wat mijn roots zijn, dat hebben we, hebben we voor het gemak helemaal niet meegenomen. Terwijl dat een wezenlijk onderdeel is van, van mijn stijl. En dat was. Vanaf dat moment ging het echt, echt lopen. Want hebben jullie toen wel meegenomen? Of? Sorry. Heb je dat, dat deel toen ook? Ja. Meegenomen? En wat zo leuk was, want ik dacht dus: dat zijn de, de elektronica Dennis-mannen, maar de die naak die konden ze ook klassiek arrangeren ah, ja dus het was echt heel het was heel raar ik viel met mijn neus in de boter wat voor band heb je met die mannen gekregen tijdens dat proces nou wel heel eerlijk en wel uh, en en, uh, en ook uh, toch toch ook wel persoonlijk Blijf we altijd afstandelijk snap je? ik bedoel het is niet zo dat we vrienden zijn geworden wie, wie blijft altijd afstandelijk Want wij weten blijft een afstand tussen tussen die twee mannen en jou ja of je dan ja. Doe je dat bij iedereen als je Ja, doet. dat doe ik eigenlijk wel bij iedereen. Omdat ik dat ook. Omdat ik dat ook wel goed vind of zo op de een manier voor het materiaal. En uh, omdat je moet een bepaalde. Je moet, je moet ook, ach, als je vrienden bent, kan je ook kritisch blijven. dus niet helemaal waar wat ik zeg. Maar ja, ik bedoel, na, ik, ben, ik heb daar drie maanden gezeten, dan, kan je niet, dan ben je niet meteen vrienden voor het leven. Tenminste, niet, ik niet. Nee. Maar, ik ben, maar op artistiek niveau is het heel intiem geweest. En waren die mannen toegewijd? Wilden ze absolute... Onwijs. Ja? Nou, dat is niet mooi, mooi om te zien, hè? Ja, maar dat ze, op artistiek niveau was het echt heel intiem. En, en heel committed. En echt onvoorwaardelijk. En ook echt dat ik op een gegeven moment dacht... gasten, dit is echt afgelopen nu. En dan en maar door en ja, ja, door. midden in de nacht. Ja, nou ja, en langer. Dus, maar ja, dat, zo gaat het dan ook op een gegeven moment. Maar... Uh, nee, dat, dat, vond heel, uh, ja, dat vond ik heel bijzonder. Zijn zij ook trots? Ja, ik weet niet. Ja. ja. Dat zouden ze denk ik, nooit zo hard op zeggen. Niet waar jij bij bent. Nee. <laughs> ja. Nee. Maar ze vinden, het, ja, ze, vinden het wel, uh, ze vinden het wel mooi hoe het zo bij elkaar gekomen is. En ik heb ze dus uh, 4 en 5 mei. Toen mocht ik optreden in de Domkerk ja. voor de 5 mei-viering. Uh, en 4 mei moesten we repeteren. En het was met een orkest en met een koor. En uh, Johannes Leertouw was de dirigent. En, en ik kreeg die aanvraag binnen toen ik in Berlijn zat. En toen dacht ik, zou het niet tof zijn? Want we waren net ook bezig met een heel orkestraal stuk. Als dan die Duitsers 4 mei uh, komen en dan 5 mei in die kerk spelen. Leek mij heel grappig. En? En toen zijn ze ook gekomen. En dus ze, ze, ze hebben, we hebben vier, vijf mei... vijf mei hebben we dat optreden gedaan. Of hebben twee nummers gedaan. En niemand had, had, vond het... Uh, je hebt soms dat mensen dat vervelend vinden, hè? Vier, vijf mei met Duitsers. Oh ja, nee, nee, nee. We zijn niet in elkaar geslagen. Was het, was, dit, dit jaar was het ja. Maar, Maar Maar ben jullie niet gelukkig. Wie was eigenlijk de baas? Nou, we waren allemaal de baas. Dat was wel mooi. En dat werkt toch niet? Drie kapiteins op een schip. Nee, maar, we, maar... Nou ja, kijk. Wat wel goed was... Tilman is een beetje zo de... De pacifist en, en, uh, en die, iemand die heel veel yoga doet. En, uh, en Nakt, en ik doe ook op zich ook wel veel yoga. maar, maar jou werkt het minder hard. Nee, nee, ik moet nog meer yoga doen. Nee, maar, maar Nakt en ik die konden nog wel eens botsen met elkaar. En echt uh, zo een uh, soort vurige uh, uh, in gesprek zijn met elkaar. En dan stond hij heel goed tussen. Dus, maar, ik bedoel, eren er, er wie eren toekomt, nakt is wel degene die het allemaal echt uh, in goede banen heeft geleid en, uh, en, en het schip ook echt goed heeft thuisgebracht. Maar het is jouw basis. Wat zeg je? Het is jouw basis. Het is, het is mijn basis, maar ik had het zonder hem niet zo, zo, zo kunnen maken. Dus, uh, dus dat is echt aan, aan hem. Welk liedje wil je nu horen? Oei, uh, Last Resistance, waarom niet? Of is dat iets, is dat te vroeg? Not the day of mine. Not the day of mine zit wel een mooi verhaal aan vast. Doe maar. Het is een, uh, van een meisje van 14 die liet mij een gedicht lezen over uh, vroeger. Zij heeft namelijk als kind tot de zesde op een klein bootje in de oceaan uh, rondgedobberd met haar vader en moeder. Dat is echt waar. Klein bootje zonder ijskast. Zes jaar lang. En toen is die vader op haar zesde vertrokken. En uh, eigenlijk niet echt heel erg meer teruggekomen. En dat gedeelte. Gedicht... Was nog op het water zaten. Ja. Is en dat terug? Ja. En dat, uh, hij is niet in het water gesproken. Nee, nee, nee. Maar hij is gewoon, denk ik, gewoon zo en op en een andere boot gegaan. Uh, nou ja, hoe dat precies zit. Het gaat er meer om. Die vader is gewoon weggegaan. En, en zij heeft die vader niet echt meer gezien. En... Zij heeft op de 14e daar een gedicht over geschreven. En in dat gedicht staat, staat er over, toch wel over het verdriet van dat gemis. En ze vertelt dat ze een fluitje heeft waarmee ze de walvissen roept. Wat ik echt zo'n mooi beeld vind. Zo'n mm. zo klein meisje met een oranje fluitje die de walvissen roept. En, uh, en ik was zo geraakt daardoor dat ik daar toen een, uh, een nummer op geschreven heb. natuurlijk al gehoord. En het liedje ook. Maar die titel krijgt wel een heel andere lading als je het verhaal erbij hoort. Not Today your Mine. Nou, ik vond het verhaal van dat meisje dat op zesjarige leeftijd een fluitje heeft en dan de walvissen. Nee, wat was Nee, niet de walvissen. Ja, maar ja de, walvissen. de walvissen. Heel ja, goed. Ja, Ze en, de walvissen om ja, de vader oké. terug te roepen. Ja. Want ja, daar zijn we eigenlijk ook meteen bij de inhoud gekomen. Je hebt een, een interview met Trouw gegeven. En daar stond in dat het uh, dat die plaat gaat over durven aangaan van je uh, emoties. Je kunt ervoor wegrennen, schreef je daar, of zei je daar. Maar je kunt ze ook aankijken. V vanaf welk moment durfde je dat in je leven? Nou, dat gaat in uh, gradaties, maar. Um, ik, denk, ik denk dat het een, een vlucht heeft genomen toen mijn vader overleed in 2007. Omdat je dan er eigenlijk niet zo omheen kan. En zelfs toen heb ik ook nog op meestelijke wijze... Ben ik, uh, ben ik veel emotie uit de weg gegaan. Om maar even heel persoonlijk en therapeutisch te worden. Uh, maar het gaat ook niet alleen over mij, maar over een algemeen besef. Dat dat, ja, dat, dat toch wel een gezonde manier is om tot contact te komen. Of ja, een ontmoeting. Of een ontdekking. En uh, nou ja, ik denk wat ik zeg... Ik denk dat dat vanaf 2007 wel een, een vlucht heeft genomen. Terwijl, terwijl ik altijd gedacht heb, want ik heb, uh, wij hebben elkaar al een jaar of tien na, na het uitkomen van jouw eerste CD ook eens gesproken. En daarna ben ik jou ook op een afstandje natuurlijk blijven volgen. En heb veel gekeken, ook op YouTube naar filmpjes en zo. En als ik dan keek naar jou en die. Die bezieling dat vuur zag, dan denk ik, dat kan bijna niet zonder emoties. Ja, maar ik bedoel, daarom zeg ik, het is in gradaties ja, en dat, ik ben dat... nooit emotieloos geweest. Nee, maar het zo is uit niet zo heel veel bedoel... emoties. Ja, ja, Een, ja. een, een brok emoties. ja, nee, maar daarom, maar het gaat ook over een, een verdieping van de kennis van je emotie. je, beetje... je kijkt er een beetje moeilijk bij. Ja, omdat, ook, omdat trouwens, want... het klinkt een beetje moeilijk zeg ja. maar, maar dat je dat je misschien ook wel steeds beter leert kennen en dat je ook voelt waar je van weg loopt en waarin je. Waar, waar je duikt. Zeg maar. Waar je... Uh, waar je ook jezelf voorbij loopt. En waarin je ook de ander geen ruimte geeft. Om een emotie te hebben. Dat hoort Komt er ook, ook bij. Ja. Of, uh, Want hoe gaat dat dan? Dat je wegloopt. <laughs> Zodra iemand... Een en, uh, emotie toont woede, ja. verdriet en allemaal moeilijke dingen. En wat, wat heb jij dan sinds uh, dat overlijden van je vader in 2007 en, en de gesprekken daarna die je gevoerd hebt geleerd over, over jezelf? In, in verhouding tot die emoties? Nou ja, dat ik, uh, dat ik, nou ja, het is het algemeen dat ik ze liever uit de weg ga... dan dat ik ze aanga. Dat ik, Toch? bijvoorbeeld, uh, ik kan heel goed hard werken omdat ik heel erg veel van mijn werk hou. Maar het is ook een manier om uh, even gewoon de stilte en het moment toe te laten. En, uh, en even door, ergens doorheen gaan. En als, je, en als je bijvoorbeeld veel succes hebt in iets... of als je iets heel goed kan en je mag dat heel veel doen... dan uh, ja, dan hoef je dat minder snel aan te gaan. Tenminste, ik heb dat ook toen mijn vader ziek was, ben ik heel hard gaan werken. Een hersentumor had, hè? Ja. En, uh, en ik denk, uh, ik bedoel, uh, wat ik zeg, op een gegeven moment kan je er niet omheen. Een ander ding is, als je zelf nummers gaat schrijven, is wat anders dan dat je nummers performt. Je moet ja, toch dat helemaal van niets naar iets creëren en het ik bedoel, ik wil graag dat het een noodzaak heeft... dat het een vraag uh, inhoudt die ik heb. Of een, ja, en, een, en een waarachtigheid op de ene. van... Ja. Maar dat vlucht in je muziek, hè? toen jouw vader overleed... heb je ook een prachtig liedje over hem gemaakt. Misschien wel meer, dat weet ik niet, maar in ieder geval één. Helpt dat dan? Nee, omdat hij dood blijft. Dus ja, nee... En ik, ik, ben niet, ik geloof niet zo in de, in de therapeutische werking. Op die manier niet. Ik geloof wel, ik bedoel, ja, ik geloof wel dat optreden en, en zingen en, uh, en op deze manier zingen een hele goede uitlaatklep is. En wat was dan de noodzaak toch van dat lied? Hey. Om woorden te geven aan het verdriet. Dat vind ik heel belangrijk. Ik bedoel, dat is wel helend. Maar niet, het is niet, ja, helpt het? Dat vind ik een beetje moeilijk. Ja. Ik bedoel, want het is, het is voor mij eigenlijk geen therapie, dit vak. Ik bedoel, wat helpt echt even op privé-niveau is dat je, weet ik veel, met je familie communiceert en met je vrienden. En dat je. Maar dat is heel privé. En dat uiteindelijk vind ik dat niet interessant. Voor zelf, ja, voor muziek. Hoewel ik wel heel persoonlijk ben. Want hoe heb je snap dat? Snap op... je een beetje? Ik bedoel, want het is, is zo'n fijne lijn. Ik, en ik kan het zelf nog niet zo goed uitleggen. Ja, meer, het is een, ik. een vorm van persoonlijkheid zonder dat je precies vertelt wat er aan de hand is. Zonder dat je. Ja, terwijl ik wel heel persoonlijk wil zijn. Snap je? Ik wil wel, ik bedoel, zo'n Not Today Your mine. Of een nou ja, Last Resistance, dat, waarin ik mijn grootste angst uitspreek in feite. En hey waarin ik over mijn vaders dood zing, dat is allemaal heel persoonlijk. Ja. Alleen, ik wil niet dat het alleen maar over mij gaat. Nee. Ik zou willen dat het uiteindelijk over iets groters dan mezelf gaat. Ja, ja en dat Not Today Your Mind... dat is dan nog iets meer misschien over dat andere meisje en over haar ja. ervaringen. En hey, gaat natuurlijk heel erg over jezelf dan. En over jouw vader. Op het moment dat ik het schrijf. Maar uiteindelijk merk ik ook dat, dat, het, dat het niet een vaststaand gegeven is, het, het kan wel eens wisselen. Snap je hee kan namelijk ook wel eens gaan over iemand die ik mis... en dat hoeft niet per se mijn vader mm. te zijn. Ook voor jou nu? Ja, dat vind ik zo mooi ook, want ik, ja, ik ben geen machine. Ik sta niet... Ik, als ik dat nummer zing, dan, is, dan, ja, dan neem ik toch ook wel echt... het moment en de tijd van nu mee. Dus dat, dat, dat gaat helemaal op zichzelf staan ook, in die zin. Ja, dat is zo mooi. Hè. Dat is echt heel mooi, vind ik, aan, aan nummers. Ja. En ook aan tijd... En aan ja, gewoon een tijd. Um, die, die emoties hè, en het durven aangaan van je emoties, hoe, hoe, hoe zit dat in die liedjes? Of Is dat een heel, heel ingewikkelde Maar hoe zit dat hoe in die liedjes? Hoe bedoel je? Ja, dat vond het zelf ook al een moeilijke vraag. <laughs> ik, want da, daar, gaat, daar gaat deze CD over. Ja. Maar, maar hoe, hoe kun je dat ontdekken? Ja, hoe zeg je dat nou? Um, dit gaat over het ontdekken of het aangaan van je emoties. Maar, ja. maar in welk liedje. Wordt dat, wordt, zit dat in al die liedjes? Hebben bijna we die liedjes? wel, ja. Ja, bijna wel. Het is ook bijvoorbeeld bij Threat of Happiness. Nou, eigenlijk laten we zeggen... Want het is misschien wel leuk om zo direct... Last Resistance, die hoort misschien beter bij deze tijd toch? Het is nu 41. Uh, dat doen we dan uh, na één. Want Wende want blijft. Wende blijft. <laughs> oh, dat is ook een goede cd ja. titel een keer. Over een tijdje. Nee, uh. Uh, Last Resistance is toch... Waarom dat in zit, wat ik zeg. Ik bedoel, ik was... Uh, ik heb dat nummer geschreven toen ik in Thailand was. En dan was ik in een, in een hutje, in de uh, jungle was het. En, en een hut, hutje bij, de, bij het meer, en er was niks. Er was geen elektriciteit, niks. En het was nacht, en ik zat er al twee weken. Nou, dan ga je op een gegeven moment echt wel nadenken. En, uh, en, uh, en dan kan je. Er ook niks over schrijven, dat is één. <laughs> ja. dat, is, dat is ook een optie, ja. Ja. dat doe ik meestal. Ja, nou ja, dat dus je vraagt, hoe, hoe werkt dat dan? Ja. Nou ja, zo, ik schrijf erover en ik geef woorden aan dat moment en aan, aan dat gevoel. En, uh, en, uh, en maak daar muziek op en jij, dat wordt dan een liedje. Jij zei net, terwijl we zaten te luisteren, van oh even luisteren, ik heb tijd niet gehoord. ja. Waarom, waarom is dat eigenlijk? Waarom luister je niet uh, als die cd uit is uh, iedere dag een keertje of weet ik veel, noem maar wat? Nee, dit, ja, omdat ik, het niet voor mij is. Het, ik, het, het maakproces is voor mij. En daarna, nee, luister ik het eigenlijk nooit meer. Ja, soms. <lacht> <lacht> maar ik heb bijvoorbeeld Cantu Dora al een miljoen jaar niet gehoord. Kun je dat ook niet meer horen? Is dat in is dat echt... nee, Ja, wel hoor. Ik kan, ik, kan, ik kan er ook trots op zijn en ik kan me ook kapot schamen. Echt of recht. En ik kan ook ontroerd zijn. En, uh, en ik vind net zoals de dagboeken die ik dan op mijn plank zie, denk ik: oh ja, dat is allemaal een soort van vastgegrepen tijd. En dat vind ik dan wel fijn. Dat is een soort van bevestiging dat ik er ben geweest. Ja. Mooi. Um... Even nog één. Even kijken, hebben we nog. Nou, ik ga maar even zeggen wat we straks gaan doen. Um, want Wende blijft dus. En u kunt ook bellen en kunt u vragen stellen als u dat wilt aan Wende. Uh, misschien is het wel leuk om nog, als, u, uh, als we naar, naar ervaringen van luisteraars gaan praten, om dat dan te doen over mensen die ook een hele nieuwe weg zijn ingeslagen. Ook iets nieuws willen ontdekken, iets hm. nieuws willen leren. Als u daar ervaring mee heeft, dan is het misschien ook leuk om met die ervaringen... of die. Verhalen te bellen, maar gewoon vragen aan wenden stellen mag ook. 0801121, dat is het uh, telefoonnummer. We hebben uh, een mailadres, maar ik weet niet of het allemaal werkt. We hadden wat problemen met de techniek. dus Ik noem het toch maar even casaluna@ncv.nl En voor de twitteraars hebben we nog hekje casaluna. Um, ik weet nooit hoe dat werkt, wanneer je een apenstaartje gebruikt of een hekje. Ja, het is <lacht> het zo... Oh nee, ha, nee, hek, ja, oh nee, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik ben nog niet zo'n okay, ervaren nou, twitteraar. Kan iemand ons niet leren hier? Ja, dat gaan we straks even aan de andere kant van het raam uitvoeren. Maar mensen die dat die weten, dat wel. Die thuis okay. zitten. Maar ik weet het is. Het nou ja, is gericht aan een persoon. Hekje is een onderwerp, hoor ik okay. Goed, dat weten we dan. Hebben wij weer wat geleerd? Even kijken. Ja, het heeft niet zoveel zin om nog een vraag te stellen. Nou, één dingetje. Komen we komen dan na, na het nieuws. Het is over 17 minuten nog even op terug. Want dat is iets heel ouds. Hè? Ruud Wijsman, die zei ooit: dat is, dat is de directeur van de Kleinenkunstacademie waar je op zat. En, en hij heeft je ook geregisseerd. Ja. Die zei: uh, Wende. Uh, heeft een soort krankzinnigheid in de goede zin van het woord. Ja, dat. Uh, da, is dat positief? Het is in, in, in de, ja. de goede zin van het woord. Ja. Is krankzinnigheid handig als je liefst maakt of, of herken je het helemaal niet? Ja, jawel. Ik denk, wel, ik denk dat het. Ik, ja, ik vind het eigenlijk wel een compliment. Heb je het nodig? Weet ik niet. Ik bedoel. Ik vind het een moeilijke vraag. Ik kan er moeilijk antwoord op geven. Maar misschien over 17 minuten. Dan gaan we er nog heel even over. Ik ga er heel door. lang over nadenken. Want wij maken nu eh, plaats voor dat hoorspel de Spin. En om twee minuten overheen dan zijn we terug met Kaasaluna en met Wende de snijders. En nog zeker drie liedjes. Tot zo. Ik heb de hele wereld onder mijn knop, maar weet niet eens wie hier naast me woont. Een CRV. De NTR presenteert. De Spin een radiokrimi in 70 delen. Geïnspireerd op de IRT-affaire. over de betrouwbaarheid van het Amsterdamse van je Aflevering 32. Pijlzenders. Zeg, wat is dat nou? Is het sap op? De rek is eruit. En nu vliegen de tapijten de deur uit. Vliegende tapijten, ja. Goeie. Nou, laten we maar eens kijken. Geen sap, maar tapijten. Koch had het zo geregeld. Totdat we zelf sap zouden gaan fabriceren in Marokko. Zo. Die zien er klassiek uit. Net als bij oma vroeger. Dit zijn originele Perzische tapijten uit Marokko. Het was afwachten of de douane erin zou tuinen. Zou ik er één kunnen proberen? Om te vliegen. Dit lijkt me wel een goeie. Jacek, kun jij de wagen van starten? Nu? Ah, bravo. Ik trek hem er even uit, als je het goed vindt. Kan ik hem even van dichtbij bekijken? Zeg het dan maar. Wat wil je? 10% extra. Ik dacht dat wij een afspraak hadden. Voor sap, ja. Niet voor tapijten. Het risico wordt groter zo. Apura import en export gaat ineens in tapijten. Kan zijn dat ik daar van hogerhand vraag over gekrijg. Maar... Met de douane hield niemand zich echt bezig. Wij niet. En Sherman zeker niet. Die had al snel weer andere problemen aan zijn hoofd. Even je arm Even die benen uit elkaar. Kom op. Even die benen uit elkaar. Je te On n'était pas du même bord. On n'était pas du même. Hé, hey, goed hè? Dat voor jou wel doen in Nederland? Vind je vast geen hbs gehad? Let op, let op. Adje, pasteur, ik ga nu dood. Dit is zo waar, jongen, die liedjes van Brel. Ja. Ik ga er zo van janken, weet je dat? Leuk. Kan je me even zeggen waarom ik zo dringend moest komen? Ik heb al genoeg een in mijn kop. Oh, oh, geen tijd van gezelligheid. Nou, dat geeft niet hoor. Heb ik ook geen zin in. Ik hoor namelijk hele rare dingen over jou. Jij bent gezien met een meneer van de politie. Armin, luister. Ik heb echt even geen zin in die bullshit, oké? Okay? Menno, dat is toch waar? Je hebt Sherman hier toch in dat park gezien met een meneer van de politie? Ik Dat, dat ja. is uh, correct. Ja. Nou, ik vind dat anders helemaal niet correct. Dat is de vader van een van mijn pupillen. Dan jok ik wel eens mee. Nou ja, dit is niet wat ik zag. Ik zag jullie sap drinken op het terras. De muziek staat wel lekker hard zeg. En dan ga je ook nog herrie maken met dat ding. Ideaal als je niet wil worden afgeluisterd. Met al die Amsterdammers. Waarom zouden ze ons afluisteren? Als ik je nou vertel dat ik dingen heb gehoord. Gehoord? Wat nou weer? Ik wil het ook wel niet vertellen. Huh? Vertel het nou maar. Ze willen resultaat zien. Ze. Mm -hmm. Wacht even. Wacht even. Hé? Dori. Ja. Ze? Ja, ze. Ja. Ze willen dat we een grote vis vangen. Toch niet arm in de oost? Nee, natuurlijk niet. Want wat waar je dan? Iemand oppakken in het vervolgtraject. Een andere niet al te kleine handelaar. Heb je al iemand op het oog? Nou, gewoon. Uh, iemand die zijn boodschappen bij Armin doet. Maakt mij niet uit wie. We gaan posten bij zijn stash. En de eerste de beste die zich meldt, die is te lul. En dan? Dan moeten we ze volgen. Jij zei dat we daar de mankracht niet voor hadden. Dat is waar, eenmaal. Nu zeg ik: pijlzenders. Pijlzenders. We hebben geen pijlzenders. En waarom hebben wij die niet? Omdat dat geld kost. En waarom hebben wij geen geld? Kijk, daar heb ik nou eens goed over nagedacht. En? Heb We hebben wel graag. Of die, uh, die sapboer van jou, die heeft geld. Nou, daar kan die best een ton van missen, toch? Cordelia, zat jij nou sap te drinken of niet? noem jij sap drinken toevallig joggen. Want dan moet ik nodig een biertje joggen. Want ik heb toch een droge keel, zeg. We hadden gejogd en toen... Uh... Bier. En daarna zaten we gewoon te praten. Over dingen? Nou, over zijn dochter. Hoe die het doet op de sportschool en dat soort dingen. Kijk, dat is mijn biertje. Moet jij niet iets joggen? Een blue curaçao of zo? En, en, en, ik dacht... Je kan niet weten. Je kan altijd van pas komen in contact bij de politie. Contact bij de politie? Ja. <laughs> wat ben jij toch goed, Cordelia? Weet je zeker dat je niks zou drinken, hè, jongen? Nee, maar nee. Nee, echt niet? Weet je wat, Cordelia? Ik geloof jou. Je hebt gewoon met die smeren zitten praten over zijn dochter. Jij hebt gewoon een beetje met hem... Uh, hoe noemen ze dat dan tegenwoordig ook weer? Uh, je hebt zitten netwerken. Dat geloof ik. Weet je waarom? Omdat je zo betrouwbaar bent. En omdat je zo betrouwbaar bent... mag jij van mij een speciaal transport verzorgen. Speciaal? Wapens. Wapens? Heb jij iets tegen wapens? Heb je ook iets tegen geld? Nou, ik vreesde al dat ik jullie hier zou treffen. Geestig. Nou, dorstig vooral. We zaten hier net iets te bespreken... Dat kan heel goed hier in dit café. We willen iemand oppakken in het vervolgtraject. Nou, goed idee. Alleen hebben we daar pijlzenders voor nodig en die kosten een ton. Witse hier weet hoe we aan dat geld kunnen komen. Eh, en dan nou moet ik naar huis. Mijn geluk is op. Eh, maak het niet te laat. Dame, hier. Waarom kijk je zo zuur? Ik zit met die ton in mijn maag. Hmm? Cor vindt dat ik dat geld van mijn informant moet eisen. Maar alles wat hij dankzij ons verdiend heeft... klopt niet. Nu moeten we dat in godsnaam in de boekhouding verantwoorden. Hou op, zeg. Wat een futuliteiten. Kom op, Nora, nadenken. Nadenken. Kom op, blijven nadenken. Oké, okay, dan zet je weer je rechtervoet voor. Dat is logisch, dat is een goede voet. Nee, want het hele systeem draait. Dus nou is haar andere voet haar goede voet. Oké, okay, rechts, naar links. Okay, kom op. Door. Ja, het gaat niet. Even doorbijten, niet zo snel opgeven. Het is misschien even wennen. Ik doe mijn goede hand terug. Die andere hand wordt nou je goede hand. Het is een kuthand. Hey. Je moet goed met elke hand. En juist met deze hand zal je tegenstander niet weten hoe ze het heeft. Zo niet. Omdat bijna niemand links voor staat. En van jou verwacht ze dat helemaal niet. Nou, ah, kom op. Kijk, okay, haal gaan we weer. Hey, maar als het misgaat, Sherman, met mijn goede hand, wat dan? Kan ik alles op mijn buik schrijven? Nora, kom op. Focussen. Klaar? Ja, oké. Okay. Yes? Goed, nee, goed zo, goed zo yes. mensen. Yes! Goed zo. Shit. Wat? mijn vader? Waarom spreken we elkaar niet gewoon in het park? We zijn gezien. Door wie? Door een mannetje van Armin Oost. Wat? Kut! Ik heb tegen Oost gezegd dat we samen joggen. Dus vanaf nu gaan we alleen nog maar joggen. Waarom niet? Een beetje meer trainen is goed, hè? Dan kan ik straks eindelijk Saskia bijhouden. Waar wou je hem over spreken? We hebben pijlzenders nodig. En die kosten geld. En dat hebben we niet. Wat moet ik daarmee? Jij hebt wel geld. Meer dan genoeg. Misschien dat jij ons wat pijlzenders cadeau kan doen. <laughs> en wat moet het kosten, zo'n cadeau? Een ton. Een ton? Hebben jullie een klap van de molen gehad Eigenlijk of zo? We kunnen de handel ook stilleggen. Hè? Cool, joh. Zie je, dat is een investering? Oh, maar waarom doe jij dit? Hé, nee, mag dat niet? Met een pen wijzen en pang roepen? Doe dat nooit meer. Nou zeg, ik wil je gewoon even spreken. Waarover? Die Joegos. Ik heb een foto bij me. Hier, zijn ze dit? Komen ze terug, denk je? Wat dacht je ervan om gezellig een terrasje te pikken? Wij met z'n tweetjes. Ben ik jouw lijfwacht? Oké, okay. de rug. Succes ermee. Hoe gaat het verder? Voor de ringen? Ja. Nee. Je zei laatst dat de sfeer nogal gespannen was. Dat het leek of er iets stond te gebeuren. Niks? Nee. Ergens voelde ik me schuldig tegenover Sherman... Ik wist toen nog niet dat die dingen achterhield. En dat we in feite kiet stonden. Wel, kiet. Kun je het ene verraad wegstrepen tegen het andere? Hey, kom op, neem een whisky. Neem de duurste, is toch het lekkerst. En best tegen de zenuwen. Ja, doe maar een dubbele. Ja. Met ijs, zonder ijs? Heren, doen geen ijs in whisky. Kijk, okay, ik dus meteen weer praatjes. Zo ken ik je weer. Alba, twee glennies. Wat weet je van die Joegoslaven? Radko Pantalits, Dragan Marovits. Ze stonden op voet van oorlog met Verhaaf. En nu? W wat ga je aan het probleem doen? Dus jij wilt toch dat ik het probleem voor je oplos? Ja. Alleen voor wat hoort wat. Ik wil dat je nog één keer met Willemsen gaat praten. Chanteer jij mij nou? Jij weet de dingen altijd zo te formuleren. Ik heb informatie nodig over Sherman Cordelia. Ik wil weten of je informant van de politie is. U hoorde onder meer Heijn van der Heijden, Remy Sambo en Sanne den Hartog. Regie Chris Bajema en Jeroen Stout. Scenario Stan Lapinski. Bezoek de website ntr.nl slash de spin.